Uur. Freddy van Tijn met het NOS journaal. Kosovo in Mitrovica is een muur gesloopt die al wekenlang leidde tot spanningen tussen Kosovo en Servië. De muur was gebouwd door lokale Serviërs en hij scheidde het Servische van het Albanese deel van de stad. Na onderhandelingen onder leiding van de EU hebben de Servische inwoners de muur nu weggehaald. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij graag zaken wil doen met Rusland en de Russische president Poetin in de strijd tegen IS. In een interview voor Fox News zegt Trump, ik heb respect voor hem en we kunnen maar beter met Rusland optrekken. Op het bezwaar van de interviewer dat Poetin een moordenaar is, zegt Trump dat er zoveel moordenaars zijn, dat Amerika ook heel wat moordenaars heeft. Fox News zendt het vraaggesprek vanavond ongeveer om deze tijd uit, en dat is vlak voor de Super Bowl, de American voetbalfinale, die elk jaar ruim 100 miljoen kijkers trekt. Een medewerker van TBS Kliniek de Kijverlanden is in het ziekenhuis overleden nadat hij vrijdag door een patiënt met een schaar was neergestoken. De dader werd al zeker 15 jaar in de kliniek in Portugal behandeld. Justitie zegt dat er geen aanwijzingen waren dat dit kon gebeuren. En op Sumatra in Indonesië zijn duizenden mensen geëvacueerd omdat de vulkaan Sinabung weer actief is. In een gebied van zeven kilometer rondom de vulkaan mogen geen mensen meer komen. Vandaag spoot de vulkaan een wolk van stenen en as vijf kilometer de lucht in. Die trekt naar een toeristische plaats verderop. Mensen in de stad wordt geadviseerd mondkapjes en oogbescherming te dragen. Bij een uitbarsting van de vulkaan in mei kwamen zes mensen om het leven. De Sinabung is sinds 2010 weer actief, nadat hij honderden jaren rustig was geweest. Het weer, vanavond en vannacht vooral in het zuiden, kans op wat motregen. Temperatuur ongeveer plus 1. Plaatselijk is mismogelijk. Morgen bewolkt, af en toe wat motregen en gemiddeld 5 graden. Dit was het NOS Journal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. -M -M. Met nu het laatste uur.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 En ze willen doorgaan. Dan. Uh, ja, dan, dan willen we ze leren. Om uh, echt een discipel. Dus een leerling. En, uh, van, van Jezus te worden. Mm -hmm. dus, uh, en daar zijn we mee bezig. Maar goed. Uh, uh, met elkaar komen we dan samen. In een gebouw op de zondag. Maar door de week Hebben we dan. Een, uh, een gebedsuur. Zeg maar een, een gebedsamenkomst. En een moment. Ook een andere tijdstip weer. Een. Uh, een, een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 Maar dat God uh, een vergevende God is. En dat God ook een God van herstel is. En een God van liefde. En een God van vrede. En daar was ik zo naar op zoek. En uh, ik lees dat in een van die psalmen. Dus ik weet niet meer welk psalm het precies was. Maar uh, op hetzelfde moment komt er een, een witte waas voor mijn ogen. En die witte waas die loste op uh, na een, uh, een, een aantal seconden. Uh, alsof er een soort mist uh, bij, uh, bij me optrok. En ik zie een, een, een, een, een immens groot reusachtig grasveld, groen grasveld, met een, uh, met een hele uh, grote uitgestrekte uh, blauwe lucht. En uh, op drie meter afstand op dat grasveld stond een, uh, een gedaante, een persoon, uh, uh, helemaal in het wit, spierwit gewaard, met een spierwit uh, gewaad, met een rode sjerp om, met, uh, lang golvend haar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 en uh, wat ik dus zei op dat moment, want hij keek mij dus met een heel liefdevol uh, gezicht aan. En heel, uh, ja, helemaal niet, uh, niet veroordelend of boos of wat ook, maar met een heel liefdevol gezicht en heel, heel bewogen met mij. En, uh, nou ja, die ogen, dat vergeet je natuurlijk nooit van zijn leven meer. Zoals hij mij aankeek. En ik uh, op dat moment zei: Oh Heer, vergeef mij. Voor alles wat ik in mijn leven uh, verkeerd heb gedaan. Ja alles wat ik niet goed heb gedaan in uw ogen. Dus het is toch waar, u, bent, u bestaat echt, u bent er echt, weet je. Nee. Nou, en, en dat ging gepaard met een, uh, met een hevige huilbuik, Ontzettend gehuild over uh, de dingen die ik uh, in mijn verleden dus eigenlijk gedaan heb... ...waar ik, uh, ja, waar God niet blij mee was met die dingen. Uh, maar goed, eigenlijk weet je dat zelf wel, want je hebt ook een geweten. Dus uh, ik heb God een vergeving gevraagd.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 ...op die avond... ...en uh, die zegt... Uh, ...Willem, wat heb je nou weer? <lacht> die dacht... Dat dat is hij, heeft, ...hij heeft weer een nieuwe rage... <lacht> ...weet je... ...maar ik geloof... ...en dat weet ik nu na 25 jaar... ...dat als God je echt aanraakt... dan raakt hij je goed aan... ...en uh, ja, dit is, uh, die rage is gebleven... Ja. ...en die is zo radicaal geworden... ...dat ik... Uh,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 en uh, verzoend zijn met God de Vader dat die aan, uh, aan zijn kant komen maar dat de mensen die dat weigeren en die dat dus niet willen en gewoon, uh, uh, gewoon uh, ja, daar uh, niet aan beginnen om dat te gaan geloven dat die dus uh, ja, nooit bij God meer kunnen komen en dat is natuurlijk vreselijk en daarom uh, heb ik die, uh, die bewogenheid met alle mensen die nog niet geloven nog niet gered zijn voor de eeuwigheid om hun het evangelie te vertellen ja, dat heeft echt God in je hart gelegd ook om, om de Haarlemmers te bereiken, te vertellen van ja, Gods liefde. Ja, ik heb vanaf dat moment, ja, vanaf dat moment heb ik een, een grote bewogenheid voor het verlorene, ja. een passie voor het verlorene gekregen. Wij noemen dat dan verloren. Als je in de Bijbel kijkt en je leest de Bijbel goed, dan, dan weet je dat de mensen goed, die, die niet van God willen weten, die niet een verzoening willen ontvangen van God voor hun zonde...